En uh, de meisjesschool die zat in de Velsenstraat. Uh, de jongens en de meisjes waren gescheiden. Daar kregen we kregen gescheidenles. Um, ja, mijn, uh, ik ben daar tot mijn 15e, 16e jaar heb ik daar gewoond. Daar heb ik een uh, goede jeugd uh, gehad. Ook, uh, ja, we hadden een, uh, een leuk gezin thuis. En wel, uh, vader en moeder, tenminste moeder was er altijd voor de kinderen. En, uh,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 ik begon uh, als een idealist. Ik, uh, ik dacht, nou, ik had een groot ideaal. Dan zou ik die leerlingen eventjes uh, een fijn Duits gaan leren. Want ik <laughs> die had natuurlijk een, een zekere kennis al. Ja. En uh, maar goed, dat viel dus uh, wel tegen. Want uh, ja, dat is jouw ideaal. En dan kom je in de klas en dan, uh, dan merk je toch dat kinderen eigenlijk uh, liever vrij zijn dan dat ze leren. <laughs>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 Kom voor den Jezus dienen tant ons Kom voor Perspectieve. Jesus schuift.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 ja, daar waren zomaar twaalf, uh, 1300 leerlingen bij betrokken. Ja. Of, en, dat, en dat ging maar groeien. Dus uh, ik, ik had zelf het idee om een andere richting op te gaan. Omdat ik uh, de scholen te groot vond worden. En het bevredigde mij daardoor niet meer. Uh, omdat ik graag op een kleine school uh, uh, les gaf. Dat, uh, dat vond ik uh, veel uh, intiemer en uh, gezelliger en uh, fijner. Dus uh, ik ben die studie gaan doen. En ik heb een, een driejarige opleiding gehad op de natuurgeneeskundige academie in, in Bloemendaal. En in het, ik was daar toch wel vrij ver ingevorderd. En de bedoeling was om een natuurgeneeskundige praktijk op te zetten in een soort maatschap. Of, of alleen maar, of misschien met ook mensen die dus ook gestudeerd hadden en ja. dat vak deden. Uh, maar in die tijd, uh, omdat, het, omdat ik niet zo lekker in mijn vel zat. En het leek wel, naarmate ik meer gestudeerd, studeerde in die natuurgeneeswijze, dat het steeds slechter ging met mijn lichaam. En uh, ik vroeg me op een gegeven moment af van, van uh, ja waarom leef ik hier op deze aarde? Uh, dat was de vraag die uh, heel dringend was. En een andere vraag uh, die, uh, die ook dringend was in mij, dat was... Uh, uh, waar ga ik heen als ik sterf? Waar ga ik heen als ik hier dood ga? Ik bedoel, Want je, je, je voelt dat in je lichaam niet zo goed gaat. En je weet gewoon van... Op een gegeven moment... Dan houdt het hier op aarde op. Maar waar ga ik dan heen? Nou, die twee vragen die waren echt dringend in mij. En, uh, dus uh, ja... Ik was eigenlijk op zoek... Naar, ja. naar de echte liefde. En, en, nou, op school... Waar ik dus toch gewoon in die tijd ook nog les gaf... Waar... Uh, uh, wat kinderen van een jaar of 15, uh, ja, ik denk 15 jaar dat ze waren, 14, 15 jaar, die uh, in een Pinkstergemeente kwamen. En uh, een van die kinderen, hun ouders, was uh, die was een voorganger in een, in een Pinkstergemeente. En uh, die, uh, die vertelde mij wel dat ik, uh, dat ik op school in de klas uh, niet goed bezig was. Want wat deed ik nou? Ik, uh, ik leerde de leerlingen dat je uh, energie.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 Oh, zei ik, nou ja, goed. En dat, uh, nou goed, dan, uh, dan, dan ga je daar ook weer over nadenken. En je gaat dus in feite uh, gewoon door. Maar op een gegeven moment was een van de meisjes, die, uh, die kwam naar mij toe. Uh, een meisje van 15 jaar. En die zei, meneer Duin, ik, uh, ik ga gedoopt worden in, uh, in onze kerk. En uh, zou u het fijn vinden om erbij te zijn? Nou, ik zeg, uh, ja. ja, goed, het is dan een verzoek van zo'n kind.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 dat ze, uh, ja, ...dat ze dus uh, ja, volgens het woord van God verloren zijn... ...en nooit meer bij God kunnen komen. Ja. En die passie die, uh, die heb ik dan dus voor de verloren medemens. En ik wil ze waarschuwen. Ik wil alle mensen die ik tegenkom in mijn leven... ...en dat zijn er uh, in de afgelopen 25 jaar al duizenden geweest... Ja. Uh, die, we hebben, ...die ik met een heel team dan op straat ook uh, mag vertellen... ...dat Jezus leeft en dat Jezus mensen wil redden... ...en een heel ander leven wil geven zodat ze ook hersteld worden van alle uh, verkeerde dingen die in hun leven uh, zijn, zijn geweest. Ja. Ja.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 En uh, dan zeg je, oh ja joh, nee, ik, ik ken die krant niet. Nee, ik zeg maar goed, ik zeg, dat is de Bijbel. En daar staat in feite alles in, uh, alleen dan nog niet uh, met man en paard genoemd. Dan kijk ik vandaag de dag lees je van, die vrouw is met een fiets daar en daar uh, terechtgekomen, gekomen. Of die, uh, je leest over de echtscheidingen, je leest over uh, dat mensen in grote schuldproblemen uh, zitten. Je leest over de, de drugsproblemen, de...